8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 -journaal. Goedemorgen allemaal. Er zitten de komende vier jaar meer vrouwen in de gemeenteraden. En tientallen doden bij een brand in een gevangenis in Venezuela. Een overzicht van het nieuws. Hier is Sophie Verhoeven. Het dodental van de brand in de stad Valencia staat op 68. De brand in Venezuela brak uit kort nadat een gevangene had geschoten op een bewaker. De oorzaak is nog onduidelijk. Na de brand braken rellen uit. De politie zette traangas in tegen familieleden en vrienden van de gevangenen. Zij hadden geprobeerd het politiebureau binnen te komen. Zometeen meer hierover van onze correspondent. Gemeenten moeten meer geld uittrekken voor het bouwen en renoveren van scholen. Dat vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De VNG adviseert gemeenten om 40 meer geld vrij te maken voor de bouw van scholen. Omdat de bouwkosten al jaren stijgen, stellen scholen vaak hun plannen uit... of worden ze vertraagd uitgevoerd. Daardoor krijgt een deel van de kinderen les in verouderde schoolgebouwen. Schoolorganisaties zijn blij. Met de nieuwe norm wordt het volgens de PO-raad eindelijk mogelijk... om sneller goede scholen te bouwen die voldoen aan alle eisen. Een Amerikaanse vruchtbaarheidskliniek heeft zijn verontschuldigingen aangeboden... voor het verlies van alle 4000 eicellen en embryo's... die in een vriestank waren opgeslagen. De kliniek in de stad Cleveland meldt dat het alarmsysteem... dat had moeten waarschuwen voor temperatuurwisseling in de opslagruimte... was uitgeschakeld... Hoe dat komt is niet duidelijk. Klanten van de kliniek zijn boos en verslagen. Het gaat om stellen die al jaren proberen een kind te krijgen... en om vrouwen die hun eicellen lieten invriezen... bijvoorbeeld omdat ze chemotherapie kregen. Het aantal mantelzorgers halveert de komende jaren. De meeste vrijwilligers die nu een ziek familielid helpen... zijn 50 jaar of ouder. Door de vergrijzing zal hun aantal snel afnemen... zeggen onderzoekers van het SCP... en het Planbureau voor de Leefomgeving. Nu zijn er nog 15 potentiële mantelzorgers op elke 85-plusser, maar in 2040 zijn dat er nog maar zes. Vooral in regio's die sterk vergrijzen, zoals Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen, zal dit tot problemen leiden. Eindexamens op de middelbare school moeten anders worden afgenomen, vindt de VO-raad. Volgens de organisatie ligt de nadruk te veel op het maken van examens en te weinig op de inhoud. Leerlingen zouden op meerdere momenten vakken moeten kunnen afronden. De raad adviseert daarom om het mogelijk te maken... om vakken op afwijkende niveaus en in verschillende tempo's te doen. Komend paasweekend komen er minder toeristen in Nederland... dan vorig jaar tijdens Pasen... Het toerismebureau en BTC Holland Marketing rekent op 850.000 buitenlandse vakantiegangers. Dat zijn er 100.000 minder dan vorig jaar. Het lagere aantal komt volgens het bureau doordat Pasen vroeg valt. En doordat de weersverwachting niet zo best is, wordt er vooral minder gekampeerd. Het weer dan nog. Opklaringen en vrijwel overal droog. Temperatuur ligt nu net boven nul. Later vandaag bewolkt en af en toe zon. Er kan een bui vallen en dan wordt het 9 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Het is een normale donderdagochtendspits. De meeste files die staan in het zuiden van het land... zijn niet zo gek veel bijzonderheden. Een paar zaken die opvallen, dat is de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Iepenburg en Zoetewoudendorp 20 minuten vertraging. Daarnaast heeft nog van een ongeluk op de A12 Duitse grens richting Arnhem...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 Koop nu een M-Line slow-motion matras en ontvang tot 400 euro korting. Vanavond in Focus. De wereld is verslaafd aan fossiele brandstoffen. Zou kernenergie de sleutel kunnen zijn voor schone elektriciteit? Focus gaat op zoek naar de kernenergie van de toekomst. Veilig en zonder afval. Vanavond in Focus om vijf voor half tien bij de NTR op NPO 2. We hebben het hier in Nederland maar goed voor elkaar.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 Rabobank. Het NOS Radio 1-journaal. Zes minuten over acht is het. We gaan naar Venezuela. U hoorde het al, daar is een ontsnappingspoging van tientallen gevangenen... uitgedraaid op een grote brand. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 68 mensen om het leven gekomen. Ook daarna waren er ongeregeldheden, want de politie heeft traangas ingezet... tegen familieleden en vrienden van die gevangenen... die uiteindelijk naar die gevangenis toe waren gekomen. Contact met onze Latijns-Amerika-correspondent Mark Bessens. Mark, wat is daar gebeurd? Ja, Er is een, een opstootje geweest in de politiecellen... van het politiebureau in Valencia. Dat is een stad op twee uur rijden van Caracas, de hoofdstad. En er is in ieder geval een wapen afgepakt door een van de gevangenen... van een politieagent die de gevangenen moest bewaken. En er is ook een matras in de brand gestoken. En daar is het allemaal misgegaan. Uiteindelijk zijn er volgens een lokale NGO... 78 gevangenen, 78 mensen om het leven gekomen. Er zouden ook twee bezoekers bij zijn geweest. Als het inderdaad zo is dat er 78 mensen omgekomen zijn... dan gaat het om een van de grootste gevangenisbranden... gevangenisdrama's uit in Venezuela. En is bekend waarom die gevangenen in opstand zijn gekomen? Nou ja, er zijn een heleboel redenen voor. Kijk, toevallig heb ik mensen leren kennen. Niet zo lang geleden was ik aan de grens om een reportage te maken. En dan leerde ik twee politiemensen kennen... die werkten in deze gevangenis, in dit politiebureau. En die vertelden mij dat de situatie daar echt vreselijk is... voor gevangenen en voor politieagenten. Je moet je voorstellen, het hele land is in crisis. Dus ook in de politiecellen is het niet heel gemakkelijk om aan eten te komen. Er is bijvoorbeeld een TBC-uitbraak geweest. En dat betekent dat de omstandigheden al heel erg slecht zijn. Bovendien is er... Uh, bedoel Er mogen helemaal niet zoveel mensen zijn in politiecellen. Uh, maar omdat de gevangenissen overvol zijn... worden uh, verdachten die net zijn opgepakt... maar ook mensen die uh, vorig jaar zijn opgepakt... gewoon ja, gestald in die politiecellen. En er is dus een enorme overbevolking. Uh, volgens die lokale NGO waar ik het net over had... Uh, is, is, is de overbevolking rond de 400 procent. En voor al die gevangenen zijn er nauwelijks uh, bewakers... Er zijn veel te weinig agenten en nou ja, de agenten die er zijn... die proberen allemaal bij de eerste de beste kans... om ook, net als de, heel veel andere Venezolanen, het land te verlaten. Ja, en als we de verhalen ook van jou horen van de afgelopen tijd... gaat het uh, in ieder geval niet beter met Venezuela... dus zal deze opstand ook niet uh, veel veranderen, lijkt me. Nou, wat, wat zeker is dat je kunt verwachten... dat uh, het voor de, de komende tijd in Venezuela er niet beter op zal gaan worden, inderdaad... Er is geen uitzicht wat dat betreft. En wat dus in de gevangenissituatie heel uh, interessant is. Ik bedoel, die agenten die ik tegenkwam... die vertelden dat zij uh, na heel veel aandringen... eindelijk vakantie hadden gekregen. En dat ze die vakantie hebben benut om naar het buitenland te gaan. En ze kregen maar geen vakantie... omdat al hun collega's voor hen hetzelfde hadden gedaan. Zij vertelden dat in dit politiebureau... daar werkten zij uh, met 76 uh, politieagenten... Uh, ongeveer twee, drie jaar geleden. En inmiddels zitten daar nog, zijn er daarvan nog 15 overgebleven... zeiden uh, deze twee ja, uh, politieagenten. Die dus... De, de, de vakantie hebben gebruikt om te vluchten, net als zoveel andere Venezolanen. Mark Bessoms was dat over die situatie in Venezuela. Het aantal vrouwen in de gemeenteraad is na de verkiezingen van vorige week... gegroeid met zo'n 20 procent. Dat heeft dagblad Trouw uitgezocht, samen met de stichting Stem op een Vrouw. Gemiddeld is ruim een derde van de raadsleden nu vrouw. dvk Partiman is van die stichting Stem op een Vrouw, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik ben vast blij daarmee hè, met het resultaat. Ik ben heel blij. Ja, ja. ja ontzettend. Echt veel uh, mooier dan we hadden gehad. Tot nu toe zijn de gegevens bekend van de 70 grootste gemeenten. Wat blijkt dan? Uh, daar blijkt een uh, groei uit van wat vorige keer nog gemiddeld 28% was naar 34%. En vooral wat heel bijzonder is, is dat uh, voorkeurstemmen daar een hele grote rol in hebben gehad. Ik geloof, uh, las ik in trouw: 75 vrouwen dankzij voorkeurstemmen. Tot nu toe bij ongeveer 50 van die 70 gemeentes. Dus kan je nagaan wat dat betekent voor 380 gemeentes? Het zou ja. zomaar kunnen dat we straks, we alles hebben uitgezocht, honderden ja. vrouwen met voorkeur stemmen de raad in hebben gestemd. Ik, ik las dat in, in sommige gemeenten wordt zelfs gesproken over een vrouwenexplosie. Klopt. Onder andere in, in Herenveen is het aantal vrouwen verdubbeld van 7 naar 15, waarmee de raad nu 50-50 is. En dat aantal gemeenten is dus ook gestegen, waar dat, waar, dat, waar dat redelijk in evenwicht ligt, mannen en vrouwen? Ja. Het aantal gemeenten waarin de balans gelijk was, was hiervoor uit mijn hoofd drie of vier. En uh, dat zijn er nu, tot nu toe, uit de zeventig die we hebben gevonden, zijn het er al tien. Dus uh, ja, dat aandeel is enorm gegroeid. Nou heeft stemmen op een vrouw uh, campagne gevoerd natuurlijk in de weken na de, na de verkiezingen toe. Hoe werkte dat? Uh, wij werken voornamelijk online en we hebben eigenlijk maar één hele simpele boodschap. Namelijk wil je ook meer vrouwen in de politiek, stem dan op een vrouw lager op de lijst. En uh, hoe dat werkt is dat we mensen uitleggen als je lager stemt... Um, dan kunnen die vrouwen via voorkeur de plek innemen van iemand die hoger staat. En de want... kieslijsten zijn nog niet gelijk verdeeld. Nee, want die lijsten worden natuurlijk opgesteld. Nou ja, bijvoorbeeld van de PvdA is dat bekend, hè? die doen om en om. Man, vrouw, man, vrouw, vrouw, man, vrouw, man. Um, maar u zegt dan moet je dus juist niet op de nummer twee stemmen als daar bijvoorbeeld een vrouw staat, maar lager. Ja. Nou, moet je je voorstellen dat de tot vijf uit... Uh, eventjes een heel, heel makkelijk voorbeeld. Top vijf zijn mannen, nummer zes is een vrouw... en de partij krijgt drie zetels. Als de nummer zes dan genoeg voorkeurstemmen heeft... komt zij uiteindelijk op nummer drie in plaats van die man. Ja. Ja, ik, ik, dat is misschien een flauwe vraag. en Ik krijg daar vast weer gedoe over, omdat ik dan een man ben die die vraag stelt. Nee, nou ja, ik, ik, ken, ik ken de mensen op Twitter ook een beetje en zo. Uh, mm -hmm. <laughs> nee Maar kijk, je moet ook kijken natuurlijk toch wel naar de kwaliteit. Ook bij mannen ja. natuurlijk. Hè? Maar ik wil, de man, een man die op nummer 30 staat, uh, dat is misschien nou wel niet de beste. Omdat hij, uh, ja, anders zou hij wel hoger hebben gestaan. Dus dat geldt dan toch voor een vrouw ook. Ja, het hangt er een beetje vanaf wie, dus we gaan er ook heel erg van uit... dat kiezers die onze boodschap volgen zelf ook wel even de verantwoordelijkheid nemen... om te kijken, goh, wie is die kandidaat eigenlijk op wie ik we gaan stemmen. Ja, ja. ja. want dat, u, dat vindt inderdaad... u ook wel, kwaliteit gaat boven alles. Uiteraard, ja, ja. zeker. Ja. Deze tactiek van dat stemmen op een lage geklasseerde... is ook bij de Tweede Kamerverkiezingen gedaan. Dat heeft het ook resultaat gehad? Ja, dat was uh, net nadat we zijn opgericht. En zo hebben we toen uh, drie vrouwen met voorkeurstemmen de kamer ingestemd uh, gezien. Dus dat was, uh, dat was al heel bijzonder. Dat was nog nooit eerder gebeurd. En wat is het volgende doel van stemmen op een vrouw? Uh, nou ja, wat je zegt um, met stemmen, dat is eigenlijk een soort van laatste redmiddel. De lijsten zijn al gemaakt, alles ligt al vast en we willen eigenlijk wat gaan doen aan het aanbod. Dus de komende jaren willen we veel meer inzetten op vrouwen motiveren. Word nou politiek actief, word lid van een partij. Stel je kandidaat, maar ook partijen uitleggen en gemeentes uitleggen... hoe trek je nou meer vrouwen aan en hoe hou je ze erbij. Om gewoon echt te zorgen dat uh, ook de kieslijst niet meer een probleem is. Ja. Dank dat u even naar de telefoon kwam. Dank voor de reactie. Devica Partiman is dat oprichter van die stichting Stem op een Vrouw. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. De Rabobank heeft het inmiddels failliete bouwbedrijf Midred... stelselmatig te veel laten betalen als huisbankier. Dat staat in een arrest van het gerechtshof in Arnhem... dat het FD in handen heeft. De bank drong de eigenaren van Midred zeer nadelige financiële voorwaarden op... zo is te lezen in dat document. De advocaat van de voormalige eigenaar van Midred voorspelt een claim... van tenminste 63 miljoen euro. Een gemeenteraadslid uit Oosterhout heeft vertrouwelijke informatie... van zijn werkgever gebruikt om reclame te maken voor zichzelf. BN De Stem schrijft dat Ad Jespers adressen van cliënten, medewerkers... en vrijwilligers onrechtmatig heeft verkregen... en die voor eigen promotie heeft gebruikt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het werkte wel. Jespers werd met voorkeurstemmen voor de raad gekozen... maar nu misbruik van vertrouwelijke informatie bekend is geworden... doet hij afstand van zijn zetel in de gemeenteraad. Jongeren op de arbeidsmarkt hechten meer waarde aan flexibele werktijden dan aan een goed salaris. Uit een rondgang van de Telegraaf blijkt dat vooral ICT'ers bij contractonderhandelingen, scholing en ontwikkeling belangrijker vinden dan een goed gevulde portemonnee. ICT'ers hebben de banen voor het uitzoeken, vertelt een recruiter in de krant. Als bedrijf moet je echt alles uit de kast halen om ervoor te zorgen dat mensen voor je willen werken. En een meerderheid van de Duitsers is tegen een mogelijke uitlevering... van de voormalige Catalaanse president Puigdemont aan Spanje. Dat blijkt uit een enquête van de krant Die Welt. 51 procent zegt tegen uitlevering te zijn, 35 procent voor. Bij het onderzoek is ook gekeken naar de mening per politieke voorkeur. Vooral stemmers van Die Linke en de AFD vinden dat Duitsland Puigdemont... niet moet uitleveren aan Spanje. En Donald Trump heeft zijn eigen arts voorgedragen... als nieuwe minister van Veteranenzaken, dat meldt CNN. David Shulkin, de huidige minister, is ontslagen. Een reden voor zijn vertrek werd niet gegeven. En zo plotseling als het ontslag van Shulkin kwam... zo snel was daar ook het bericht over zijn opvolger. Trump schuift de 50-jarige Ronnie Jackson naar voren. Het grote publiek kent hem vooral van zijn persconferentie... over de uitstekende gezondheid van president Trump. Jolanda van der Velden, waar staat het stil? Het staat stil op nou, 65 plaatsen... maar de meeste vertraging vooral in het zuiden van het land. Meeste files zo'n 10 tot 15 minuten vertraging. Niet zoveel bijzonderheden. Wel net een ongeluk met vier auto's op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Kelpen, Oder en Maasbracht een half uur vertraging. En er was een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Daar ook nog een half uur langzaam rijden tussen Blijswijk en Nooddorp. 16 minuten over 8 is het. KPN is niet meer de onbetwiste koning van de vaste telefonie... Het bedrijf is die positie kwijtgeraakt aan Ziggo. Sinds de introductie van de telefoon was KPN de marktleider... al heet het bedrijf, toen u weet dat nog wel, PTT. Met ingang van vandaag heeft de PTT het telefoonverkeer... met Amerika vereenvoudigd. De telefonisten in Nederland kan u rechtstreeks... de abonnee in Amerika bellen. Bijna 100 jaar nadat de eerste telefoons in ons land werden geplaatst... is het morgen zover dat de 2-miljoenste aansluiting in bedrijf gaat. Het begint heel gewoon. We draaien namelijk 0016. Nederland staat wat telefoondichtheid betreft op de tiende plaats van de wereldranglijst. Met 21 toestellen per 100 inwoners. Intercontinentale telefoondienst. Ja, mevrouw NTS hier. Wilt u dan nu eens proberen of u verbinding kunt krijgen met de Nederlandse ambassadeur in Washington, de heer Van Rooyen? Dat is in orde. Ik zal u zo wel even terugbellen. Dank u wel. Tot de dienst. Ja, zo ging dat in die tijd. Giel richten, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Marktonderzoeker van Telecom Papers. Zo te horen praten we nu via mobiele telefoon. Ja, dit is uh, mobiel, ja, ja. ja. Als je dit fragment zo terughoort, dan is het bijna niet voor te stellen... dat KPN niet meer de grootste is in vaste telefonie. Nee, het is uh, natuurlijk jarenlang of decennia lang zo geweest... dat het uh, de grootste speler was. Het uh, voormalige staatstelefoniebedrijf. Uh, uh, ja, en ze zijn nu ontroond uh, dus uh, door Ziggo... Uh, KPN heeft nogal zo'n 2,5 miljoen uh, vaste uh, telefonieklanten. Maar uh, Ziggo heeft er nu iets van 50.000 meer. Dus uh, uh, KPN is niet langer de grootste aanbieder in de Nederlandse consumentenmarkt. Hoe, hoe kan het eigenlijk uh, dat ze voorbijgestreefd zijn door Ziggo? Uh, nou, dat is natuurlijk al een tijdje gaande. Uh, en KPN die heeft natuurlijk uh, ook analoge uh, uh, aansluitingen naast de digitale, uh, En vooral die analoge aansluitingen, dat neemt heel snel af... Het uh, is eigenlijk zo bij hem dat dat uh, niet meer gecompenseerd wordt uh, door uh, de digitale lijnen. Dus uh, inmiddels zijn ze uh, ingehaald door Ziggo, dat dus enkel nog uh, digitaal aanbiedt. Uh, dus uh, uh, ja, dat is een trend die al een tijdje gaande is. Eigenlijk uh, vanaf 2015 wordt de, uh, de, de neergang in uh, analoge lijnen wordt niet meer uh, gecompenseerd door digitale ja. lijnen. Dus, uh, het gaat alleen maar verder omlaag. Ik moet trouwens wel bij aantekenen dat uh, de, de inkomsten van, uh, van KPN... uit die vaste telefonielijnen nog wel hoog liggen. Dus uh, uh, we zien dat zij afgelopen jaar nog zo'n 469 miljoen euro verdiend hebben... De, uit die lijnen. En Ziggo haalt daar zo'n 395 miljoen op. Okay. Dus qua en, aansluitingen is KPN niet langer de grootste... maar wel nog qua inkomsten. En nu zijn er 2 miljoen mensen... hebben nog zeker zo'n zo um, vaste telefoon aansluiting. Ja, ja, toch nog. Ja. Dat verbaast me eigenlijk ja, dat... wel, hoor. Ja, de, de, de, toch nog altijd uh, relatief veel. Uh, we hebben trouwens dan wel gekeken van ja, hoeveel mensen gebruiken dan daadwerkelijk nog zo'n lijn. Nou, dan zie je ook dat dat uh, fors uh, afneemt. Uh, dagelijks gebruik, dat is nog zo'n 22% van de mensen. Uh, maar steeds groter deel, dus uh, zo'n 15% uh, gebruikt alleen passief. Uh, passief dus uh, alleen als ze gebeld worden. En uh, 6% bijvoorbeeld, uh, die, die heeft dan wel officieel een aansluiting... maar die heeft daar helemaal geen vaste telefoon op aangesloten. Dus die, die gebruikt hem eigenlijk helemaal niet. Ja. Uh, en dat gaat alleen maar verder achteruit lopen natuurlijk, de komende tijd. Ja. Dus ja, dus uh, ja, dit, dit is al een tijdje gaande. Maar onze prognose voor uh, 2022, dan, dan gaan we uit dat ongeveer... Uh, nou, het 2,9, dus bijna 3% per jaar... Uh, uh, dat, die, uh, dat die lijnen afnemen. Dus uh, tot ongeveer zo'n zo 5,3 miljoen aan vaste aansluitingen in 2022. Dus dat betekent dat, dat nog steeds dan ongeveer twee derde uh, van de huishoudens zo'n aansluiting heeft. Mm, ja. Maar dus uh, wel elk jaar een afname. Ja, en of ze hem gebruiken is altijd nog maar weer de vraag. Giel Boerichter, marktonderzoeker van Telecom Paper. Hartelijk dank. De politie gaat nieuwe middelen inzetten... om langdurig vermiste personen op te sporen. staat in het AD vanochtend. Ed Kraszewski is van de Landelijke Eenheid van de politie. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat gaat u doen? Nou ja, we gaan toch een, een, een, vooral de, uh, de achterblijvers... de nabestaanden misschien wel... Uh, van langdurig vermiste de laatste strohalm geven... Om, om misschien toch nog zekerheid te krijgen... over het lot van, uh, van de vermiste. Maar hoe gaat u en dat doen? Gaan we al die langdurige uh, vermiste zaken nog eens tegen het licht houden. En als het even kan, er een, een dossier van maken. en naar Interpol sturen. Maar betekent, dat betekent. want er zijn natuurlijk allerlei technieken. nieuwe technieken ook, bijvoorbeeld ja. met DNA. Om, om bijvoorbeeld met dat materiaal aan de slag te gaan dan? Ja, ook. Uh, we gaan kijken of. T, want in de meeste uh, oudere zaken. ik heb in de laatste tien jaar zitten er zeker wel bij. Dat hebben we. Dat is een Nederlands standaard. sinds 2010 al. Is zelfs verplicht bij de wet dat geen uh, onbekende doden uh, of, of ook een vermiste, daar hebben we DNA-materiaal van. Uh, maar in het buitenland is dat helemaal niet zo. En dat is ook uh, de reden, nu zien wij door die nieuwe technieken... dat andere landen ook uh, dit soort dossiers gaan maken en opsturen naar Interpol. Nou, dus dat is hoopvol, want als wij dan de dossiers van onze vermisten naar uh, Interpol sturen... dan kunnen ze daar kijken of er een match is met een dossier van een onbekende dode in een ander land. Ja. En, en dat, is dat, dat u dat nu doet, dat heeft er dus mee te maken... dat men nu ook in het buitenland veel beter op dit gebied is toegerust. Ik las ook nog iets, dat, dat er worden veel meer verouderingsfoto's ingezet. Wat, wat is dat precies? Nou ja, bij een verouderingsfoto dan maakt men met behulp van een computerprogramma... we maken specialisten dan, en die hebben dan oude foto's. Foto's van de, van de vermiste op jongere leeftijd. En die kunnen we met behulp van dat kunnen ze een verouderingsfoto maken. Nou, Dat kan soms uh, een hele uh, een, uh, een to grote toegevoegde waarde zijn in, in een dossier... zodat iemand uh, ja, mogelijk ook met behulp van die foto geïdentificeerd kan, uh, kan worden. Een 100% match, een echte identificatie... kan alleen maar met behulp van of vingerafdrukken... een gebitstatus of met DNA. Ja. Niet met een foto, maar ja. het kan helpen. Hoeveel van dit soort zaken ligt er eigenlijk nog op de plank... Ja, dat is, dat, is, dat is heel moeilijk te zeggen, want we hebben sinds onder een paar jaar geleden, we een onderzoek geweest, weten we dat we in Nederland ongeveer 1500 langdurig vermisten hebben, sinds 1930, alleen, ja, daar zitten ook vermisten bij van, van de Tweede Wereldoorlog, daar zitten ook uh, uh, vermisten bij bijvoorbeeld uh, uh, jongere asielzoekers en dergelijke, dus dat, dat, daar zijn nog een hoop mensen die daar afvallen. En we gaan ook kijken, als het uh, ook dossiers zijn... waar we bij een aanwijzing hebben of vermoeden hebben... dat de vermiste mogelijk naar het buitenland gegaan is of in ja. het buitenland is. Nee, maar dat vroeg, nog, dat, dat, dat vroeg me ook nog af, want natuurlijk, je denkt, uh, als iemand vermist is... denk je uh, ongetwijfeld ook aan een misdrijf. Maar er zijn er ook mensen die ervoor kiezen om uh, de hele boel achter zich te laten. En, en die willen juist helemaal niet gevonden worden misschien. Ja, dat klopt. En, en, maar ook die mensen gaan wellicht wel eens dood in het buitenland. Dan is het maar de vraag. Worden ze daar als een onbekende dode uh, uh, genoteerd? Uh, uh, uh, zijn ze zo bekend? Of, of hebben ze daar onder een andere naam verder geleefd? Dan krijgen ze daar ook een gewone begrafenis en, en, en liggen ze daar begraven onder een, een naam. Ja, dan komen we er waarschijnlijk nooit achter. Maar is, is die als een onbekende uh, dode daar bekend, dan... Ja, dan bestaat nu nog de kans dat die landen een dossier gaan maken, het opsturen. En als wij dat dan ook zorgen dat dat bij Interpol terechtkomt, dan is er nog een kans op een match. En dat hoeft nou niet, misschien nu niet het komende jaar te zijn, maar misschien wel over vier of over vijf jaar, afhankelijk ook van de techniek en de, eh, en de, en de, de rituelen in dat land, zal ik maar zeggen. Eh, maar goed, het, dat maakt niet uit. Nu, hebben we, nu bieden we dan in ieder geval die laatste kans. En dat is als politie het enige. Wat wij nog kunnen bieden. Dank voor de uitleg. Het Krasjewski was dat van de landelijke eenheid van de politie. Nu Anouk met Girl.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 Half negen, de hoofdpunten van het nieuws. Een grote brand in Venezuela heeft 68 mensen het leven gekost. De brand brak uit kort nadat een gevangene bij een ontsnappingspoging had geschoten op een bewaker. Het lijkt erop dat er matrassen in brand zijn gestoken. Voor het eerst in tien jaar gaan de leiders van Noord- en Zuid-Korea elkaar ontmoeten. Dat gebeurt op 27 april in de gedemilitariseerde zone tussen de twee landen. Dat hebben Zuid-Koreaanse media bekendgemaakt. Er komen meer vrouwen in de gemeenteraad. Volgens Dagblad Trouw zijn het er, vergeleken met vier jaar geleden, 20 procent meer. In gemeenten als Amsterdam en Heer Hugo Waard komen evenveel vrouwen als mannen in de raad. En in Heerenveen en Waddingsveen vormen de vrouwen zelfs de meerderheid. De komende jaren gaat het aantal mantelzorgers flink afnemen. Dat komt door de vergrijzing. De meeste vrijwilligers die nu een ziek familielid helpen... zijn 50 jaar of ouder. Nu zijn er nog 15 potentiële mantelzorgers op elke 85-plusser. Maar in 2040 zijn dat er nog maar zes. Veel schoolgebouwen zijn verouderd en hebben gebreken. Ze moeten dringend worden opgeknapt... Maar daar, dat gebeurt vaak niet omdat er geld, geen geld voor is. De Vereniging Nederlandse Gemeenten vindt dat gemeenten... meer geld moeten uittrekken daarvoor. De Weersverwachting bij Weerplaza zit Raymond Klaassen. Raymond, goedemorgen. Dag Jurgen, goedemorgen. En wat voor weer wordt het deze donderdag? Nou, deze donderdag denk ik dat we toch ook wel af en toe de zon gaan zien. Er zijn nu vrij veel wolkenvelden boven Nederland... maar vanuit het westen breekt de zon dus af en toe door. Maar er gaan er ook wel weer stapelwolken ontstaan... en dat is met name iets voor landinwaarts. En die stapelwolken kunnen uitgroeien tot een paar buien... die vanmiddag kunnen vallen in het binnenland. En dan sluit ik niet uit dat er misschien ook nog wel een hagelbuitje tussen zit... of een klap onweer. De meeste zon in het westen van het land, met name ook de kustprovincies... die zien er prima uit vanmiddag. En de temperatuur die loopt op naar zo'n zeven. 7 graden op de wadden tot uh, 10 graden in het zuiden van het land. En daarbij waait een uh, matige wind uit zuidwestelijke richtingen. Nou, vanavond en uh, vannacht, uh, dan is het tijdelijk weer eventjes wat minder... met name in de loop van de avond. Dan komt er vanuit het zuidwesten een neerslaggebied binnenschuiven. Dat trekt dan naar het uh, noordoosten toe. Daar hebben we met name in het tweede deel van de avond en vannacht mee te maken. En morgen, dan is de meeste neerslag eigenlijk wel weer verdwenen. En dan hebben we het, uh, wolkenvelden in Nederland met af en toe wat zon. En duidelijk ook wat hogere temperaturen. Want morgen wordt het zo'n 10 tot 13 graden. En dat is eigenlijk best wel uh, lekker voor deze tijd van het jaar. En gaat het de wind in... morgen... Oh ja, ja. De ja, De wind die waait morgen gaat het zuidoosten en is meest matig. Ik was iets te snel, want ik vroeg me af of we dat weer dan van morgen, vrijdag meenemen het weekend in. Nee, dan moet ik je teleurstellen, Jurgen. Het, het ziet er uh, eigenlijk uh, ja, toch wel wat minder uit uh, tijdens het Paasweekeinde. Zaterdag is al een uh, vrij wisselvallige dag. Wat druilerig misschien wel in het noorden van het land. Met maximaal tussen de 8 en de 11 graden. Nou, dat is dan op zich nog wel uh, aangenaam als je dat vergelijkt met de paasdagen. Want zondag bijvoorbeeld, dan wordt het niet veel warmer dan 6 of 7 graden. Dan is het ronduit fris voor deze tijd van het jaar. Ook zondag vallen er uh, ja, toch wel een paar buien. We houden het zeker niet droog. En waarschijnlijk ook niet de maandag. En ook dan zien we een maxima van zo'n 7 tot 9 graden. Dus het wordt een wat kille pasen En de mensen die op tweede paasdag eieren gaan zoeken... en dat vroeg gaan doen, die moeten er ook nog rekening mee houden... dat het een graadje kan vriezen. Dus uh, dan is het ook nog eens warm aankleden. Hartgekookte eieren ook nog. Uh, ja. Nou, dankjewel uh, voor deze vrolijke mededelingen... met betrekking tot het paasje. Ik ga maar gewoon werken, denk ik dan. <laughs> Jolanda, ja. waar staan ze, de files? Uh, vooral in de Randstad in het zuiden van het land. Maar het is eigenlijk qua kilometers en vertraging... een vrij normale donderdagochtendspits. Wel weer wat uh, ongelukken. Een aanrijding op de A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Kelpen, Oler en Maasbracht nu meer dan een uur vertraging. De linkerrijschok is dicht... Bergingswerkzaamheden zijn nu klaar op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Kan de file tussen Zevenhuizen en Nooddorp wat afnemen. Nu nog bijna 40 minuten vertraging. Er was ook een ongeluk op de A27 van Almere naar Utrecht. Tussen de afrit Almere Haven en Hilversum 20 minuten vertraging. En tot slot de A28 Groningen richting Zwolle. Ruim een kwartier extra tussen de wijken en Staphorst. De linkerrijstrook is nog dicht.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 Tijdens de Paasdagdeals van Macro ligt het voordeel voor het oprapen. Met alleen vandaag gegaarde kipstukjes in zakken 2,5 kilo, 1 plus 1 gratis. En Noorse zandfilet met vel, 1 kilo voor maar 9,95. Bekijk alle Paasdagdeals op macro.nl. Peterbed heeft nu frisse lente-deals. Met dekbed overtrekken vanaf 9,95. Kijk op Peterbed.nl. Nog drie dagen tot Pasen.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 Oh, <sweak> Ik wou zeggen zes over half negen, maar het is bijna zeven over half negen. Dus dan uh, is, zeg ik dat er maar. Uh, dit is het NOS Radio 1 Journaal. Zometeen Spraakmakers met Guilene Plach. Daar zit ook Stand.nl in, u weet het. En weet u natuurlijk wat de stelling is vandaag. Die gaat over de examens. Schoolexamens moeten zich meer richten op sociale vaardigheden... en minder op kennis. Dat is de stelling, naar aanleiding van het pleidooi van de VO-raad... voor het voortgezet onderwijs. In het onderwijs zie je eigenlijk al veel meer op de middelbare scholen... dat dat veel individueler gericht is. Een eigen lesprogramma volgen, leerlingen steeds vaker... En die is, dat is ook veel meer gericht op persoonlijke en sociale vaardigheden. Alleen, daar zie je nog niks van terug in het examen. Want dat stamt qua uitgangspunten in ieder geval uit 1968. Dus eh, er wordt nu geopperd van je moet dat examen echt op de schop gooien. Ook niet meer alles verplicht in mei. Maar individueel gewoon zorgen dat je examen kunt doen door de jaren heen. En ook vakken op verschillende niveaus kunt doen. En scholen krijgen ook meer vrijheid. Dus je hebt minder verplichte lesstof dan in een examen. Aan de andere kant kan je ook denken... ja, dan wordt het dus wel de kwaliteit in ieder geval... wordt dus ook afhankelijk van de kwaliteit van een school... als scholen veel meer zelf mogen inrichten. En tegenwoordig klinkt toch ook nog wel eens het geluid... dat zeker jongeren eh, niet meer denderend zijn... qua algehele ontwikkeling en algehele kennis. Omdat alle kennis van internet wordt ontleend. Dus is dit een goed plan. Laat van u horen, iedereen heeft examen gedaan... of misschien heeft u kinderen die op punt staan examen te doen... of het vorig jaar hebben afgerond. Uh, ik wil graag uw ervaringen horen. Schoolexamens moeten zich meer richten op sociale vaardigheden... en minder op kennis. 0800 1101 is het telefoonnummer... en de site natuurlijk natuurlijkstand.nl. Nou, dan nog even een puntje service naar de luisteraars toe... want we hebben vanochtend, vroeg hadden we Paul Roos... Ja, we er al klopt, even aan de ja. lijn. Gaan we even herhalen dat gesprek... dan kunnen mensen nog beter nou, die mening vormen goed. wellicht. Uh, ja, Dus de manier waarop het uh, voortgezet onderwijs de examens moet gaan doen... Die moet anders, vindt die VO-raad. De leerlingen zijn nu veel te be veel bezig met de voorbereiding op de examens. En er is geen ruimte meer voor diepgang in het onderwijs. En ja, wat is een diploma dan nog waard, zeggen ze bij de VO-raad. Nou, als gezegd, ik sprak daarover vanochtend vroeg al... even naar zessen met Paul Rosenmuller, de voorzitter van de VO-raad... en ik vroeg hem wat er dan mis is... met de huidige manier van examens afnemen. Nou, dat de focus op het centraal examen eigenlijk uh, zo sterk is... dat het niet meer aansluit bij de ontwikkelingen in het onderwijs zelf ja, dus eigenlijk zou het examen het onderwijs moeten volgen. Maar je ziet nu dat het het onderwijs stuurt. En in het onderwijs is een vernieuwing gaande... die eigenlijk zegt dat de focus meer moet liggen op de talenten van leerlingen... en dat het meer aandacht moet geven aan brede vorming. Dus kennis, hartstikke belangrijk, blijft belangrijk. En vaardigheden, persoonsvorming, de socialiserende rol van het onderwijs... zou je kunnen zeggen, dat vraagt de maatschappij, dat vraagt het vervolgonderwijs. Maar dat stokt, die beweging die stokt eigenlijk in de bovenbouw. Hè. Dus in de bovenbouw van het VMBO of de HAVO of het VWO. Want daar is eigenlijk de hele focus gericht op dat examen. En dat maakt eigenlijk dat die brede vorming daar stokt. En dat van dat verdiepende leren minder terechtkomt dan je wil. Dat is het probleem. Daar zit men uh, met, uh, nou ja, met, met de schrik in de ogen alleen maar examentrainingen te doen... om zo snel mogelijk dat examen goed te halen. Ja, kijk, dan wordt er in het onderwijs gezegd... in die bovenbouw leren we ze eigenlijk vooral door de hoepel van dat examen te springen. Hè. Het, is, het is een beetje teaching to the test, zoals uh, dan veel gezegd wordt. Uh, je hebt dan ook nog de schoolexamens voor het centrale examen. Maar uh, het is nu eigenlijk allemaal zo belangrijk geworden... dat uh, centrale examen dat die, die schoolexamens worden eigenlijk een proefexamen voor het centraal examen. Terwijl ze eigenlijk bedoeld zijn om ook nou ja, school-eigen accenten... Te leggen. Dus uh, dat is een voorbeeld van die, van die focus. Nou ja, dat diploma, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Um, maar het moet vooral een diploma zijn... wat iets zegt over de voorspellende waarde... van een leerling, uh, student op weg naar uh, het vervolgonderwijs. En het is eigenlijk meer een doel in zichzelf geworden... in plaats van een middel op weg naar uh, nou, in die doorlopende leerlijn de vervolgstap van die leerling. Ja, maar, want, want er zal toch wel ergens iets, iets gemeten moeten worden uiteindelijk. Zeker, zeker, zeker. Uh, we, we moeten zeker dingen meten. Uh, we moeten de kennis meten en we moeten ook investeren... in vormen van toetsing die iets zeggen en, en ook iets meer zeggen... over datgene wat de school toevoegt op het terrein... van die socialiserende rol van het onderwijs. Uh, die vaardigheden, dat is hartstikke belangrijk... Um, maar wat je eigenlijk wilt, dat is dat die, dat die focus wat minder wordt. En, en je kunt eigenlijk twee dingen doen. Je kunt binnen het systeem al uh, het laaghangende fruit, zou je kunnen zeggen. Je kunt, je kunt meerdere examenmomenten per jaar introduceren, dus het flexibiliseren. Uh, je kunt vakken modulair afsluiten, zodat leerlingen makkelijker een vak op een hoger niveau kunnen afronden... Je kunt ook tegen leerlingen zeggen... van, nou, de vakken die je behaald hebt, die blijven ook geldig. Ook als je zakt, want nu moet alles over. Ja, dat is te duur, dat is demotiverend, dus daar moet je iets aan doen. Nou, en, en we pleiten voor een meer fundamentele herijking van het examen... Ja, die dus recht doet aan die balans tussen kennis, persoonsvorming, vaardigheden... en meer onderdeel is van een doorlopende leerlijn... Uh, en daar willen we ook het vervolgonderwijs echt bij betrekken. Dat is ja. belangrijk. Ja. En daarmee wordt dus de waarde van het diploma eigenlijk sterker in plaats van zwakker. Paul Roosemulder was dat, de voorzitter van de VO-raad. Jurgen van Den Berg. Hello, Radio 1 Journaal. 18 voor 9 is het. Het is een monumentaal muziekstuk. De Matthäus Passion van Bach. Het wordt met paas overal in Nederland gespeeld. Maar hoe houd je het aantrekkelijk voor de nieuwe generaties? Dus de jongeren. Om dat te doen, plicht het residentie-koper-ensemble... wat voor Bach-puristen misschien wel heiligschennis is uh, genoemd. Ze spelen op een poppodium, dat is het Paard in Den Haag. Daar doen ze dan een verkorte versie van de Matthews. In het Nederlands ook, en met koperblazers. Uh, van mij hoeft niet de zakwand. Ik ga ik na. Geen groot koor, geen honderden muzikanten voor in een kerk. Alleen maar 16 muzikanten, waaronder 12 koperblazers, vier zangers en één verteller. Het is heel weinig, maar het kan, het kan precies genoeg zijn. Regisseur Pepijn U doet het in een dik uur. De normale lengte is hoe lang? Het varieert ook, maar meestal rond 3,5 uur. Dus opdracht 1 om het voor een nieuwe generatie aantrekkelijk te maken. houd kort. Spanningsboog, vijf kwartier is perfecte lengte voor 12 uh, plus. Zeg maar. was moeilijk schappen. Natuurlijk, als u alles mooi vindt, daar hebben we ook een beetje daar hebben we wel een beetje ruzie over gehad. Willem van Meerwijk, arrangeur, die herschreef het stuk voor deze bezetting. U bent een sloper. Nee, want ik heb eigenlijk bijna alle noten gewoon gebruikt zoals ze er staan. Die muziek is zo fantastisch dat ja, die blijft gewoon overeind. Kan je Hans Kijk spelen? Nee, dat kan niet mooi. Alsjeblieft. Blijft het leidersverhaal en het sterrenverhaal van Jezus nog wel overeind? Het verhaal staat als een, als een paal boven water. Daar zijn geen concessies gedaan. Het verhaal wordt van A tot Z verteld. Jezus is mateloos populair. Zijn sterren reist razendsnel. En dat zit de machthebbers en priesters in Jeruzalem Niet lekker. Jezus is een onruststoker. Is dit muziekstuk niet zelf ook heilig? Ja, er zijn mensen die mij het liefst zouden willen kielhalen en folteren... Maar ik ben erg van het NN, dus laten er uh, zoveel mogelijk oorspronkelijke Matthäusen, puristische Matthäusen en ook uh, hybride vormen zijn. Als ze met de, met de juiste intentie gemaakt zijn. En wat is de juiste intentie? Nou, de juiste intentie is denk ik om de muziek en de tekst, want die zijn echt uh, hecht met elkaar verbonden, een podium te bieden en het verhaal te vertellen. En of je er dan een aria of een uh, koraal uitlaat of zo, ja, dat, dat moet kunnen, vind ik. Heeft u al haatmail ontvangen van bach -puristen. Nee, ik niet. Nee hoor, dat, dat, uh, hij is nog niet uitgevoerd ook. Hè? Gelukkig, uh, de meeste Bach-liefhebbers doen niet aan doodsbedreigingen. Je weet het niet, het kan uit de raarste hoeken komen. Sommige mensen zijn heel erg fanatiek. <laughs> ja, en, en die zijn levensgevaarlijk toch, denk ik. <laughs> komt niet aan Bach, maar uh, het moet, soms moet het gewoon. Kan je aan horen? Kunnen jullie beginnen even te spelen? Nu wordt het aangekondigd als er wordt een nieuwe dimensie toegevoegd aan de matthäus -pessioen. Ja, ik hoor een ingekorte versie met minder muzikanten. Dan klinkt u toch een beetje als een politicus die bezuinigingen moet aankondigen. Nou, Eigenlijk is het zo dat de koperblazers uh, van orkesten in de passietijd gewoon heel weinig te doen hebben. In, in uh, Bach's tijd was het um, niet de bedoeling dat je koperinstrumenten in de week voor Pasen in de kerk had. Oh. Waarom niet? Dat is toch meer een jubelinstrument? Te vrolijk. Te vrolijk. Dat is de nieuwe dimensie. Dat de blazers ook wat te doen ja, hebben. Wij bieden een nieuw podium aan een uh, heel stel oh, muzici... Oh, die anders niet oh. aan bod komen. Wow, da ja, die... Het is maar iets te weinig. Ja. Grijs Dut te hard in al die kerken waar de Matthäus wordt uh, gespeeld? Ja, dat weet ik niet. Want Matthäus is natuurlijk mateloos populair. Hij is nergens populairder in de wereld dan in Nederland. Ik geloof dat er nu 187 Matthäusen worden gespeeld in deze twee weken. Geen zorgen dus. Maar daar zit natuurlijk over het algemeen een heel grijs uh, publiek. En het is ook zonde als er een enorme gap zit tussen. Jeugd en hun muziek en de oudere generaties en hun muziek. Laat het gewoon lekker in elkaar overvloeien en samen gaan. Ontploffen en uh, ruzie en uh, van alles en nog wat. Maar uh, als het maar leeft en als het maar uh, lekker doorkomt, te zien in poppodium het paard in Den Haag deze bijzondere uitvoering van de Matthews Passion, de bijdrage was van Matthijs van de Wiel. Nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. De prijzen van ziekenhuisbehandelingen lopen sterk uiteen. Een behandeling in het ene ziekenhuis kan zes keer zo duur zijn als in het andere. Dat staat in een nieuwe studie van het Centraal Planbureau. Dat betekent niet dat er budgetziekenhuizen bestaan, schrijft het AD. Een ziekenhuis kan makkelijk een hoge prijs hanteren voor de ene behandeling... maar een lage voor de andere. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars kunnen sinds 2005 afspraken maken... over de prijzen van behandelingen. Het was allemaal bedoeld om meer concurrentie in de zorg van de grond te krijgen. Maar dat lijkt niet helemaal gelukt schrijft het AD. En de burgemeester van het Belgische dorpje Brakel... is vandalisme in zijn gemeente spuugzat. De afgelopen tijd is er een aanhanger, een meer ingeduwd... zijn prullenbakken uit de grond getrokken... en is een atletiekbaan beschadigd. Stefan de Vleeshouwer wil dat de rust terugkeert in zijn gemeente... en looft kleine beloningen uit voor mensen die hem richting de daders helpen. Bijvoorbeeld festivalkaartjes of cadeaubonnen. Dat het uitloven van beloningen door een burgemeester... volgens de wet helemaal niet mag, interesseert de vleeshouwer niet... vertelt hij... Tegen de volkskrant. De burgemeester hoopt juist dat de minister wordt wakker geschud en de regelgeving in de toekomst verandert. En dan de radiozender Studio Brussel bestaat over drie dagen precies 35 jaar. De huidige radiomakers zijn in de archieven gedoken om uit te zoeken welke liedjes in het eerste uur van Studio Brussel werden afgespeeld. Het eerste nummer ooit blijkt Rendez-vous van Pas de Deu. Ja, uit de documenten uit 1983 blijkt dat eigenlijk de Beach Boys met fun, fun, fun op het programma stond om als eerste gedraaid te worden. Maar daar stak de presentator van toen een stokje voor. Hij wilde dat het eerste liedje op de zender van eigen bodem kwam. En de kapsalon Local Heroes uit Utrecht is de titel van slechtste slogan van 2016 kwijt. Kapper Don Schreuder won de verkiezing met de leus Wat zit je haarkut. Nu twee jaar later heeft Schreuder zijn titel moeten inleveren aan Ron van de Kogel uit Loenen. Hij had namelijk jaren eerder die slogan al bedacht en vond dus dat hij recht had op de titel, zegt hij tegen RTV Utrecht. We hebben shirtjes, we hebben petjes, we hebben de bekende stickers die over de hele wereld geplakt zijn. En natuurlijk ook de cd met de carnaval zit, zit je haarkut. Ja, Ron en Don. Ron en Don, mooi duo. Die kon het uh, niet eens worden. En dus moest in het, uh, moesten ze in het SBS-programma... Meester Frank Visser doet uitspraak. Daar moest een oplossing worden gevonden. Het staat, staat elkaar in de haren. Ja, mooi, mooi. En uh, uiteindelijk moest Kapper Don zijn uh, slechtste slogan-award inleveren. Kapper Ron is de nieuwe eigenaar. Jolanda van der Velden met de verkeersinformatie. Met eigenlijk een vrij normale spits, maar wel weer wat aanrijdingen. Uh, goed nieuws over de A2 Eindhoven richting Maastricht. De reishok is daar weer open, maar tussen Kelpen, oder en Maasbracht... nog zeker meer dan een uur vertraging. Op de A28 Groningen richting Zwolle. Bij Knopen Langhorst ruim 20 minuten vertraging. Daar staat een kapotte auto. De rechte reishok is dicht. En een ongeluk met drie auto's op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tussen Alfred Marnen en de Uithof, 40 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. 1967, de Golden Earrings. Ja, toen nog met een S achter. o'clock go. Now I feel lonely I get my car and drive the fields. Where I have to work to get my mind. But listen, listen, now, oh listen And this is the sound of a screaming name Who we'll asked to live with you Any, any way Sun is going up, I feel the beams on my head The birds are listening, good morning Near and far you can hear the sound The sound of the working judge Listen, listen, oh listen And it's the sound Weet uit Den Haag. Van de Golden Earring. Sound of a Screaming Day was dat. Zeven minuten voor negen. Postduivenhouders die trekken aan de bel. Roofvogels eten hun wedstrijdduiven op namelijk. De Belangenorganisatie voor Duivenmelkers wil een verbod op nestkasten voor spervers, havikken en slechtvalken. De grootste vijanden zijn dat van de postduif. Anton van Venedaal, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U maakt zich er zorgen over, hè, want hoeveel vogels bent u zelf al kwijt? Ik ben er nu in totaal, gisteren is er weer een gesneuveld. Ik ben er nu totaal ben ik er zes kwijt. In anderhalve week tijd. Ja. En waren daar ook prijsduiven bij? Nou, dat mag je wel vanuit gaan, ja. Dat, uh, dat zijn onze wedstrijdduiven. En die duiven die moeten uh, volgende week zaterdag de eerste wedstrijd vliegen. Dus. Ja, we proberen ze een beetje gereed te maken voor de wedstrijden. Ja, daar is het trainer dan ook bij. Oh. En, ja, en dan zie je met leden ogen dat ze niet allemaal weer terugkeren. Maar wat gebeurt er dan? Het gebeurt dat gewoon de roofvogel, de sperwer en de havik, die is op het ogenblik hier heel actief. Slechtbal dat in noordoost groningen komt er nog niet zoveel voor. Maar de sperwer en de havik, die is heel actief. Ja, die hebben ook jongen. En die populatie die is zo groot geworden dat uh, het natuurbeheer... dat is eigenlijk helemaal uh, af wat dat betreft. Maar, maar vertel eens even, meneer van Veen, hoe werkt het dan? Want u, u zegt al, die, u laat die beesten ook trainen hè, voor, de, voor de grote vlucht... dan ja. uh, volgende week, begrijp ja. ik, dan is de eerste weer. Dus u doet die hokken ja. open en dan worden ze gepakt gewoon? Dan worden ze gepakt, ja. Ze gaan eruit, ze gaan omhoog. En dan, nou, dan kijk je dus in de lucht wat er gebeurt met de duiven... en dan zie je al heel gauw dat er weer een rookvogel tussen zit. Ja. ja. En u bent niet de enige... Dat zegt u? Ik zeg, u bent niet de enige, begrijp ik. Nee, nee, velen met mij, ja. Het is, uh, het is heel erg jammer. Het is een, uh, een geweldige mooie hobby, een mooie tijdverdrijf. En uh, als je dan een show ziet waar je de hele winter uh, al mee bezig geweest bent... om de duiven klaar te krijgen... en dat ze dan uh, gewoon uit de lucht geplukt worden. Nou. De eerste keer dat ik zo losliet, ik, ik was nog niet uit het hok gedaan. Een, een duivenvriend van me, die was bij me... en die, en die riep al, kijk, daar hangt er alleen En dan gingen ze gewoon met een, met een duif in de klauw boven je hokken. Ja, ja. Het, is, het is de natuur ook, hè, aan de ene kant. Ik bedoel, want er zijn ook allerlei organisaties toch heel blij met... dat die, die roofvogels, die populatie weer roofvogels... juist weer toeneemt. Ja, maar dat, dat, dat, dat is niet goed. Ik bedoel, als je in het veld komt, hier in de polder... en uh, wij brengen ons duiven dan uh, weg... en die moeten dan weer naar huis vliegen... je ziet helemaal geen vogels meer. Je ziet geen te meer. Je ziet geen jonge hazen meer. Ja, wat er is, dat is vossen en ganzen, die zijn er. En roofvogels. En uh, jong spul, merels of zo. Wat. Nou, om deze tijd dan moet je toch merels horen, fluiten en zouden. Het is allemaal voor elkaar weg. Ja. Nou ja, daarom pleit die, die landelijke vereniging van postduifhouders... pleit dus voor uh, een verbod op nestkasten voor roofvogels. Vindt u dat een goed idee? Ja, ik, uh, de Nederlandse postduivenorganisatie, daar zijn dus alle kriegehebbers weer aangesloten. Maar het is wel een goed idee, maar wij, horen, wij hebben een petitie, die tekenen we dan massaal ook. Ja. Maar eigenlijk horen we daar verder niks van. Nee, maar u, wilt, u zou nog liever ze uit de lucht schieten, begrijp ik. Als ze uit de lucht schieten? Ja? Ja, ja ik, dat, dat zou een goed uh, ding wezen. Ja. dat we die jager... De jager gewoon weer het, be, be, het natuurbeheer ja. teruggeven. Dank u wel voor uw reactie, Anton van Venendaal. NPO Radio 1 Jacob.